Vantein met het NOS journaal. Het kabinet dat Nederland columniste Ebru Umar zou uitleveren aan Turkije. Vicepremier Asscher zegt dat hij zich dat niet kan voorstellen. Het is nog onduidelijk of het Turkse Openbaar Ministerie Umar gaat vervolgen. Ze werd bijna drie weken geleden aangehouden in Turkije omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd op Twitter. Afgelopen week mocht ze het land verlaten na diplomatieke bemiddeling door het kabinet. Woensdag praat de Tweede Kamer over de zaak. De politie heeft twee jongeren opgepakt omdat ze dreigden de website van de Belastingdienst plat te leggen. Het gaat om een man van 19 uit Ursum bij Alkmaar en een jongen van 15 uit Kuik. In dezelfde zaak werd eerder al een jongen van 17 uit Alkmaar aangehouden. De drie wilden de website van de Belastingdienst Lam leggen rond 1 april, als veel mensen aangifte doen. De jongeren hebben volgens de politie ook twee mediawebsites aangevallen. En een gemeenteraadslid uit Bloemendaal is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur voor schending van het amtsgeheim. Het raadslid maakte twee jaar geleden op een persconferentie delen van een geheim dossier openbaar. Het dossier ging over een landgoed in Bloemendaal en daar wordt al jaren over geruzied. Het OM eiste een onvoorwaardelijke taakstraf, daar was de rechter het niet mee eens. Nederlandse F-16's hebben tot nu toe zeven missies uitgevoerd boven het oosten van Syrië. En bij vier van die missies werden wapens gebruikt. Minister Hennis van Defensie schrijft dat aan de Tweede Kamer. Vorige week kwam in het nieuws dat de Nederlandse F-16's nauwelijks boven Syrië worden ingezet... omdat ze bepaalde communicatieapparatuur niet hebben. Volgens Hennis is die apparatuur niet nodig bij de aanvallen die de Nederlanders uitvoeren. Het weer vrij zonnig, in het zuidoosten mogelijk een bui, middagtemperaturen tot 23 graden. Morgen meer bewolking, 12 graden en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoten 12 kilometer. Richting Amsterdam tussen Naarden en Knopend Diemen, 10 kilometer. Op de A9 is het erg druk van Alkmaar naar Diemen. Tussen Knopend Dorp en de afrit AMC, 7 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen hendrik Ambacht en Sliedrecht, 9. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Knopend plein 4 kilometer door een ongeluk. Op de A27,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 En uh, heerlijk blijven zitten op uh, deze 17e plaats. Leuk dat je nog uh, luistert naar twee uur van de Euro Breakdown. Zo, Rick ga ik uh, veel meer uitleggen. Gaan we even met uh, Tim Koemers schakelen over de Formule 1. Maar eerst gaan we door met de nummer 14. Speciaal voor Gerard uh, Pieri. Is dit uh, Duke de Man met Ocean Drive. Op 14 deze week, vijf plaatsen gezakt in uh, zijn 18e week. We riding down the moonlight. Breakdown.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 Doek de Man met Ocean Drive vinden we dan op de 14e plaats. En op de 13e plaats staat Dabs uh, met La La La Lent. Op nummer 12, Sean Mendes met uh, Stitches. En op nummer 11 vinden we Ellie Golding met Something in the Way You Move: De, de, de Euro Breakdown op Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan aan de top 10 beginnen voor je. En dat doen we met de nummer 10 van deze week: 1 plaatsen gestegen. Dit is Rochelle met All Night Long. Hier op je van Zandvoort tijdens de Your Breakdown. Love me like no one else get your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 That's so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 Een van de twaalf zitten blijven, dus deze nummer acht. Mike Posner is dit met de aardruckepillen en de pizza. Helaas nooit een echte nummer één geworden. De hoogste notering voor Mike Posner was namelijk de tweede plaats. Hey, dit is de nummer zeven van deze week. Ariana Grande met Dangerous Woman. Straks gaan we natuurlijk bellen met niemand minder dan Tim. Wie is het? Ariana Grande.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 Vijf weken in de lijst in vier plaatsen gestegen deze week. is even over de klok van half. En dat betekent dat we natuurlijk weer iets moeten genoemd. Niet de top 40 dit keer. Die hebben we een uur eerder gedaan, maar wel. En daarvoor hebben we een lijntje met Spanje volgens mij op Barcelona. Daar is Tim Koemans. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Of zit je niet in Barcelona?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 Uh, Max dus met wat extra PK's en kwam ook in de vrije training twee weer goed uh, voor de dag. Uh, Eindigd als achter, maar ook weer netjes op een 2-tiende afstand van het uh, teammaatje Ricciardo. En wat dan wel weer frappant was, is dat Carlos Sainz, die de toren of zo, die is nu eigenlijk de soort van eerste rijder is geworden, uh, Vier tiende sneller was dan de Nederlander, dus die toren was zo die... Uh,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 Richard Verschoor, we hadden het vorige week al even over hem, die uh, op zijn elfde pas is begonnen met karten. Ik vergelijk dat even met Max Verstappen, hij was vier toen hij begon met karten. Richard Verschoor heeft op zijn veertiende het wereldkampioenschap binnengehaald. Max Verstappen was 15. En Richard Verschoor rijdt nu op zijn vijftiende levensjaar rijdt hij voor het eerst in de uh, internationale autosport. Hij rijdt namelijk in het Formule 4 SMP North European Zone Championship, zoals dat heel moeilijk heet. En Richard Verschoor wist daarin de eerste wedstrijd direct vol te pakken en ook meteen te winnen.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 Hey, would you come with me and say hey Yeah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 Dit is de week alweer. De nummer 2 deze week. Eén plaatsje opgestegen. Zes weken lang in de lijst. Dit is 21 Pilots met Stressed Out hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown Nog even en een weekje de nummer 1 van deze week.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 De nummer 2 van uh, deze week is Trashdown van uh, 21 Pilots. zes weken ook vast uh, in de lijst. Net zoals uh, de nummer 3 van deze week. En allebei uh, één plaats uh, gestegen. En ja, de nummer 1, uh, dat is bijna geen verrassing meer. 14 weken lang in de lijst, net zoals vorige week ook op uh, nummer 1. Dit is Dua Lipa met Be The One. The One looking at like the sun Not a fool, not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone Hey, en, uh, tup, um, ja, nou heb ik een foutje gemaakt <laughs> uh, 26e jaargang ik zit er alweer op Aflevering 20 vandaag van vrijdag 13 mei 2016 Deze week hadden we 11 stijgers, 12 zittenblijvers, 14 dalers en 3 uh, nieuwe binnenkomers Coldplay en uh, Chainsmokes en Rehab zijn uit de lijst verdwenen Douwebap, uh, Kangs en Justin Timberlake zijn in de lijst gekomen de snelste stijger deze week was Walking on Cars. En de snelste dalen was XM Business. Ik zeg wederom bedankt voor het luisteren. En volgende week tussen 3 en 5 zijn we er gewoon weer bij. Zoals normaal. En morgen tussen 7 en 9 zal een mooie herhaling zijn. Ik zeg doei doei. Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding. Nou, je niet veel missen in de ether op 106.9 straks meer 106 Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur